10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid roept burgemeesters op om jihadisten in hun wijken te stoppen. Eerst nu het nos journaal. Hier is Dorald Megens. Het aantal nieuwe mensen in de schuldsanering is voor het eerst in twee jaar gedaald. CBS meldt dat het vorig jaar ging om bijna 14.000 schuldsaneringen, 7% minder dan het jaar ervoor. De daling is opvallend, omdat door de stijgende werkloosheid, het groeiend aantal faillissementen en de dalende huizenprijzen, meer mensen in de financiële problemen raken. In 2010 en 2011 steeg het aantal schuldsaneringen nog flink, met bijna 30% per jaar. De liberale presidentskandidaat Capriles wil een hertelling van de stemmen... na de verkiezingen in Venezuela. De socialist Maduro won die verkiezingen met een minim verschil. Capriles zegt dat er talloze incidenten waren in de stemlokalen... die moeten worden onderzocht... en dat hij de uitslag pas accepteert na een hertelling. Correspondent Mark Bessams. Hij heeft een uh, dik pakket met wel zeker 3200 uh, klachten. En die uh, wil hij allemaal uh, laten controleren door de kiesraad. Dat recht heeft hij. En Maduro uh, heeft ook gezegd uh, dat dat goed is... De kiesraad moet zich er nog over uitspreken, maar het eh, lijkt erop dat er een hertelling komt en dat we dan eh, misschien pas over twee weken of zo iets meer weten over deze uitslag. Maduro de kreeg 50,7 van de stemmen tegen 49,1 voor Capriles. Het verschil bedraagt zo'n 235.000 stemmen. Beide kandidaten roepen de bevolking op de rust te bewaren.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 in de toekomst kan. Nou, bij die schatting, dat maakt die leerkracht inwezen... In weegt dat hoe het thuis gaat, weegt gewoon mee. De inspectie gaat een onderzoek doen naar de kwaliteit van de schooladviezen. Die worden steeds belangrijker, omdat de CITO-toets vanaf 2015... pas wordt afgenomen nadat de leerlingen een schooladvies hebben gekregen... en zich hebben ingeschreven bij een middelbare school. De Chinese economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 7,7 procent. En dat is minder dan economen hadden verwacht... Oorzaak is dat de Chinese consument minder uitgeeft dan verwacht. Juist de binnenlandse bestedingen moeten de groei aanjagen... omdat China het minder moet hebben van de export. Dat komt door de tegenvallende vraag uit de VS en Europa. Om de binnenlandse vraag te stimuleren... heeft de Chinese Centrale Bank in een kleine twee jaar tijd... twee keer de rente... in een klein jaar tijd moet ik zeggen... twee keer de rente verlaagd... zodat mensen en bedrijven meer geld uitgeven. In Amsterdam en Vlaardingen zijn vannacht plofkraken gepleegd op geldautomaten van ABN Amro. In Vlaardingen werd een geldautomaat aan de bekman Bekmansingel opgeblazen. De vier daders gebruikten daarvoor gasflessen. Volgens de politie hebben ze met een auto paaltjes rond de automaat omvergereden en daarna de automaat opgeblazen. Ja, is een hele grote knal. Er zijn inderdaad een aantal mensen van wakker geworden, getuigen. Uh, mensen die uh, gebeld hebben, na de knal gebeld hebben en die hebben gewoon live gezien uh, dat hier na de knal een aantal mensen uh, aan de gang zijn geweest en uh, in de kluis zijn geweest en daarna zijn weggevlucht. Over de plofkraak in Amsterdam is weinig bekend. Politie wil alleen kwijt dat die kort voor half vijf werd gepleegd bij de Rijnstraat. Het weer nog vrij veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Trekken buien over het land waarbij in het oosten later vandaag ook kans is op onweer wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en de rest van de week is het lichtwisselvallig. Vanaf donderdag komt er weer meer ruimte voor de zon. Nwbe verkeersinformatie nog maar één file op de A50 van Arnhem naar osvoort voor de Waalbrug bij Ewijk drie kilometer. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Burgemeesters moeten jonge moslims beschermen tegen de invloed van extremisten... vindt de Partij van de Arbeid. Onderzoek naar spookraadslid in Amersfoort. Een speciaal team volgt in Utrecht zo'n 100 patiënten... met ernstige psychi psychiatrische stoornissen. Kijk eens. Laatst in psychouw is mijn stoelen kapot gegooid... maar ik heb een hele mooie nieuwe gevonden op straat... En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is bijna 7 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. <totstuk> Nederlandse burgemeesters, dames en heren, moeten veel meer doen... om te voorkomen dat geradicaliseerde Nederlandse moslimjongeren... gaan vechten in Syrië. Dat vinden de Partij van de Arbeid, Kamerleden Ahmed Marcouch... en Jeroen Rekour. En die laatste heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moeten die burgemeesters meer gaan doen? Nou, die moeten goed uh, de omgeving van die jongens, deskundigen, mobiliseren... om te voorkomen dat die jongens vertrekken. Want dat uh, gebeurt te weinig. He, er zitten er nu op dit moment waarschijnlijk honderd in Syrië... en dat is 100 te veel. Ja, maar wat moeten ze dan precies gaan doen? Nou, als je bedenkt dat radicalisering toch groot probleem is... van een ontspoord uh, religie... dan moet je ook religieuze deskundigen inzetten om aan jongeren... Eh, door een omgeving zeggen: hé, mijn zoon die vindt het niet meer goed als man en vrouwen bij elkaar zijn. Of mijn zoon vindt het, eh, het een probleem als er alcohol wordt gedronken. Of, nou, dat zijn allemaal indicaties, zeg nog niet zo heel veel, dat zijn allemaal indicaties dat er geradicaliseerd wordt. Yeah. Dan moet je gezag hebben... religieuze iemand inzetten. Ja. Om zo'n jongen gewoon uh, uh, binnen de grenzen te houden van wat wij goed vinden in ja. de Nederlandse samenleving. Maar goed, als ik de berichtgeving een beetje volg, dan zie ik dat dat ook al gebeurt door Imams. Maar wat heeft die burgemeester daar dan mee te maken? Nou, op dit moment is vooral uh, de AIVD en de nationale coördinators, hè, dat zijn de nationale instituten, die kijken dan naar uh, radicalisering en terreurdreiging. En wat wij zeggen is dat doe je op het verkeerd niveau. Je moet dat op het niveau van die jongeren zelf doen. Nou, dat is dus... Gemeentelijk niveau, van nee, en wie maak je daar verantwoordelijk voor, wie moet dat coördineren? Dat is de burgemeester. Dat is niet een organisatie, landelijk op afstand. Maar dat moet zo dicht mogelijk bij de jongens zelf. Vandaar dat we zeggen: laat de burgemeester dat doen. Dat hebben we zelf, mijn collega, stuk schrijven, aan die heeft dat besloten vaart al georganiseerd. Dat werkte goed. Ja. Laat het alsjeblieft landelijk oppakken, want dat is wel een groot probleem. Ja, maar nogmaals de vraag: wat moet die burgemeester dan precies doen? Van wie krijgt hij de signalen? En wat moet hij dan gaan bellen? Moet hij langs? Moet hij uh, speciale mensen in gaan zetten? Ik bedoel, uh, moet hij de IVD bellen? Allemaal, allemaal. Het gaat om twee, twee, twee elementen, zit en Het ene element is herkennen van wanneer radicaliseert iemand? En als je dat herkent, hebt, is het hoe zet je alles op alles om te voorkomen dat zo'n jongen afreist? Nou. Voor wat betreft één een is natuurlijk wel heel belangrijk dat de burgemeester A kennis in huis heeft van die bewuste gemeenschap, in dit geval de moslimgemeenschap. Hij moet wel weten hoe het werkt. Uh, uh, twee, op het moment dat er geradicaliseerd wordt, moet hij uh, bijvoorbeeld organiseren dat uh, de, de IMA, gaat het ook via internet, die dus bij de IMA won, uh, dat voldoende uh, kennis is, bijvoorbeeld in dit geval, van uh, de, de uitleg van de Koran. Daar, uh, kan je, daar moet iemand de regie op nemen. Je kan niet zeggen, nou, joh, we zien het gebeuren of we zien het zelfs helemaal niet gebeuren en we ja. doen niks. Of we nee, maar daar hebben we, we toch juist de IVD voor en de Nationaal Co Coördinator Terrorismebestrijding? Nee, die hebben we ervoor om dat in de, in de gaten te houden, om dat te signaleren. Nou, onze eerste vraagpunt is, kunnen zij dat al op afstand? Kunnen ze dat voldoende? Want het is dus de moeders en de, en de leraars en de mogelijke iemand die zien dat het niet gaat en niet zozeer AIVD. Ja. Uh, en ten tweede. Van zo'n afstand, de AIW en, en, en de coördinator helemaal niet, zijn niet de uitvoerders. Zijn niet ja. degene die vervolgens, als het gecijaleerd wordt, het probleem ja. moeten oplossen. En Goed. dat kan de burgemeester wel. Ja, U bedoelt ook dat diezelfde burgemeester uiteindelijk het paspoort van dit soort jongeren moet kunnen inhouden? Ja. Kan dat nee. zomaar? Nee, dat kan zeker niet zomaar. Dan gaan we wel de minister vragen. En dat is niet omdat we denken dat daarmee alles is opgelost. Maar wel omdat we denken dat we alles... ...moet inzetten om te voorkomen dat jongeren afreizen. We moeten het zo moeilijk mogelijk maken. En als ze ja. dan echt alles op alles zetten, dan kan je ook zonder paspoort wel eens hier komen. Maar het is ja. dus vooral alles op alles zetten en ook de omgeving instrumenten in handen geven om tegen die jongens te zeggen: wat je doet, deugt niet. Ook de Nederlandse ja. overheid, uh, uh, helpt ons erbij om jou. Te ja, maar goed, oké, okay. dat is allemaal nobel en aardig... maar dan gaan die jongeren die gaan niet alleen maar meer op vrijdag naar de moskee... en die, uh, en, en die, en, en die hebben misschien wel of geen paspoort, maar uh, dan gaan ze op internet. En dan lazen we vanochtend in Trouw dat uh, woordvoerders van Nederlandse moskeeën zeggen... dat vooral organisaties op internet zorgen voor radicalisering... zoals Sharia for Holland en Behind Bars. Ik bedoel, daar heeft ja. die burgemeester toch geen enkele invloed op... op het surfgedrag van dat soort jongeren? Nee, dat, dat die moskeeën dat zeggen, dat snap ik. Dat gebeurt ook. Dat, dat horen we ook van de schuldige bronnen. Ja, natuurlijk niet dat gebeurt bij ons, dat zou me verbazen. Maar het gebeurt misschien ook wel in de marge van moskeeën. Maar wat um, moet die burgemeester, moet hij dan langs bij die jongeren? Mag ik even op je computer kijken en de surfgeschiedenis van, uh, uh, nee. van die jongeren tevoorschijn toveren? Te nee, ik denk niet. Um, wat die burgemeester moet, is in contact komen met de omgeving van die jongeren. Want wie dat wel ziet, mogelijk, is de moeder. Als de moeder niet is, uh, de vrienden als de vrienden niet zijn, uh, zijn klasgenoten. Ja. Dus als maar is het jij, niet zo dat die burgemeester vaak wordt gewantrouwd door dat soort mensen? Sorry dat die burgemeester vaak... wordt gewantrouwd wordt... door dat soort mensen? Nou ja, het is een taak dus voor de burgemeester... om geloofwaardig een burgemeester te zijn voor al hun inwoners. Ja. Dus ook voor... De, eh, kijk, dus die burgemeester moet op, op vrijdagmiddag naar het, uh, het vrijdaggebed? Uh, ja, maar dat, dat, dat, dat wordt, zou die zou niet slecht zijn als, als de burgemeester daar zijn neus laat zien. Ik neem aan dat de meeste burgemeesters dat ook gewoon doen. Maar geen enkele moeder wil dat haar zoon gaat strijden in Syrië. Uh, van dat gevoel, van de omgeving die dat niet wil... daar moet je als burgemeester op inspelen. En dat betekent dus niet dat je als burgemeester het surfgedrag moet bekijken... maar dat moet aansluiten bij die omgeving die jongens in Nederland wil houden. Vanuit dat we zeggen, regel het lokaal. Voel je, je lokaal verantwoordelijk. Juist, dus zorg dat je de informatie op orde hebt... dat je weet om welke jongen het gaat... en dat je ze dus op tijd hun paspoort kunt afpakken in het uiterste geval. Dat voldoende deskundigen.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 Ja, ze hebben vaak een combinatie van ernstige psychische problemen... een crimineel verleden en een verslaving in Utrecht. Zijn het er zo'n 100 die onder de hoede vallen... van het forensisch ACT-team van Altrecht... een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Hans-Jaap Melissen loopt deze week mee met dit speciale team... waarin veel verschillende deskundigen samenwerken. We zijn bij Hostel De Hoek. Dat is een opvang en woonvoorziening, 24 uur woonvoorziening... voor harddrugsverslaafden. En het is van het leger des helds naar onze collega's waar we ook heel veel mee samenwerken. Goedemorgen, Paul ja. Grijs. Ik ja. woon hier. Weet ik, zullen we zullen even naar mijn kamer gaan ook, of ja. hoe uh, ja. dat doen? Kamer. Ik had uh, een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, nog een huis in Lunette. Daar ben ik toen uitgezet. Op ja. um, een jaar ben ik dakloos geweest en nu woon ik dus hier. Ik heb eerst in een hut achter Lunette gewoond. In een hut? Ja. Ik heb vaak bij de sliep in geslapen. Ik ben op pad met Abderrahim van het forensisch ACT-team in Utrecht. Abderrahim checkt hoe het is met zijn cliënt Paul... die logeert in een hostel van het leger des Hells. Paul, dat is niet zijn echte naam. Maar zijn spiertgebruik, zijn justitieel verleden... zijn hallucinaties en zijn psychoses zijn dat wel. Ik kom in de kamer binnen. Ja. Kijk eens. Ik een heb beetje... laatst in psychose mijn stoelen kapot gegooid... maar ik heb een hele mooie nieuwe gevonden op straat. Dus, ja, dit is mijn kamer. Dit is mijn hobby, maskers maken. En doodshoofden uh, dit... ook, hè, geloof ik, of niet? Ja, wat ja, is ja. het? Ja. Het ziet er wel een beetje spooky uit. Ja, ja, ja. ja ik luister veel Slipknot ook. Wat luister je? Slipknot, de band Slipknot. Die dragen allemaal maskers. Kan maar even laten nou, zien, misschien. Paul zit gevangen in zijn leven van drugs en psychoses. En maskers. De... Die maskers aan de muur en, zijn volgens ik, hem zelf een weerspiegeling uh, van zijn geestestoestand. Kijk, masker mee. heb ik bijvoorbeeld daar? Zo'n ja. zo masker uit de film Hannibal een beetje, hè? met ja, die. Ja, ja. pinnen op, al, ja. in de Dat mond. Op, ja. Ja. ja, klopt, daar is hij op gebaseerd, zeg. ja, klopt. Dat Kun je ook kort beschrijven wat er met jou mis is gegaan? Hoe kom je van een huis in de Lunette hier terecht? Nou, ik heb uh, meerdere psychoses, uh, drugspsychoses of uh, gewone psychoses. En uh, ik ben er min of meer uitgewerkt, dus uh, door de SBWU, uh, politie, uh, Malibaan, portaal en door mijn eigen vader. Zo ben ik dus dakloos geraakt. En ik heb ook contact met mijn familie daardoor gebroken, omdat mijn vader me eruit gezet heeft. En ik heb nog andere redenen daarvoor. En het lukt jou niet om met die drugs te stoppen? Uh, nee, nee, dat was op, uh, op het moment niet echt van plan. dus uh, nee. nee. En waarom niet? Nou, het bevalt me ook wel. En, uh, ik denk ook, uh, psychoses zijn ook niet uh, echt slecht voor de ontwikkeling van een mens uiteindelijk. Dus, uh, maar goed, uh, ik, uh, voorlopig wil ik nog niet stoppen met speed, nee. nee dat was niet van plan. Wat, wat biedt het je dan? Hmm. Nou, ja, wat biedt het ja, juist die psychoses? Nou, niet alleen psychoses hoor. Ik bedoel, uh, je bent toch een stuk wakkerder en helderder als je wat speed gebruikt hebt. Ik heb vandaag daar nog niks op, maar ik had gisteren redelijk wat op. Ik was nog geslapen, dus... Uh, maar ik ga straks een pakje halen, denk ik. Dus, uh, uh. En als je een psychose hebt, wat gebeurt er dan? Uh, dat is heel verschillend. Soms hallucineren. Dus uh, uh, ja, wat voor, voor mijn voelt de andere kant van het bestaan uh, van deze kant af uh, te zien krijgt. En, uh. Wat zie je dan? Uh, ja, gestalt, dus, uh, mensachtige figuren, zeg maar. Komen oh, de maskers op je af hier dan? Ja, ook wel eens, ja, ja. Soms zijn ook de maskers die. Dat is wel grappig. Dat zijn ook de maskers die hier hangen. Die, uh, die uh, ja, worden dan ook uh, inderdaad gedragen. Dus. Die gaan leven. Ja, die komen in principe tot leven, ja. Ja. ja, ja. ja. Dus dat is inderdaad wel grappig. Hè. Dat klopt. Moet je Paul nu als hopeloos kwalificeren? Zijn begeleider Abdurrahim vindt van niet. Nee, het traject is niet hopeloos. Er zijn altijd mogelijkheden. En als iemand zegt, oké, okay, ik wil blijven gebruiken. En als hij dat gebruikt op een moment dat hij zeg maar, geen overlast veroorzaakt aan derden. En hij kan gewoon normaal functioneren. In zijn kamertje zit met die maskers. In zijn kamertje met zijn maskers en hij gebruikt. En als hij buiten op straat, hij is zo uh, helder en nuchter en gaat met iedereen met respect. Dan, dan kan hij bij ons uitstromen, dan gaat hij naar minder intensief. En als je daar ook van bewust is, ja, dan het zijn kleine stapjes. En Elke stapje die je bereikt is goed. Ja. Morgen praat ik verder met een ander lid van dit special forces team... van de psychiatrie. De ervaringswerker, zelf ooit dakloos en zwaar verslaafd. Heroïne, cocaïne, vooral heroïne. Uh, dakloos geraakt. Ik denk dat ik daar ook mensen voor nodig heb gehad. Dat dus morgen in een nieuwe bijdrage van Hans-Jaap Melissen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Vooral welkom via de Cairo, via goedemorgen -Nederland, Straks genoeg over een spookraadslid in Amersfoort. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Hans Beum. Het Rijksmuseum is een grote verzamelplaats van meer dan een miljoen voorwerpen... en even zoveel verhalen die je soms niet in een museum zou verwachten. Verhalen van vinders, makers, verzamelaars, verwanten. Zo'n 800 jaar geschiedenis in chronologische volgorde... verdeeld over 80 zalen. Het Nieuwe Rijks is nog meer een historisch museum dan voorheen. De eerste reacties zijn lovend, nationaal en internationaal. Maar natuurlijk ook een enkele kanttekening. Wordt de Tweede Wereldoorlog wel volwaardig in beeld gebracht... met twee voorwerpen? Dat sumire aantal is heel bewust gedaan... Het ene item is een concentratiekampjasje van een vrouw die een rondgang maakte langs vier kampen. Westerbork, Theresienstad, Auschwitz en tenslotte als dwangarbeider in Mauthausen. Wonderlijk genoeg heeft ze het allemaal overleefd en stierf ze op hoge leeftijd in 2010. Wat een verhaal. Het andere voorwerp is een schaakbord met stukken. Daar weet ik toevallig wat meer van, omdat het jarenlang bij de collectie hoorde... van het max Euwencentrum centrum in Amsterdam, waar ik bij betrokken ben. Het is een nazi-schaakspel. Een gift van de SS'ers Hitler en of Himmler... aan NSB-leider Anton Mussert in 1941. Dat cadeau was een onderdeel van een vorstelijk onthaal in München... met de bedoeling om de Nederlandse SS-beweging in te lijven bij de Duitse... Hitler en consorten wilden geen aparte Groot-Nederlandse staat. Zij wilden één Groot-Germaans Rijk. Het schaakspel is van keramiek. De witte stukken staan voor het Duitse leger. De toren is een realistische weergave van een vloekzeugabweerkanone. Het paard, een soldaat op een motor. De loper, een duikbommenwerper. De dame is een bom met stabilisatorvinnen... en de koning, een nog grotere bom... De pionnen zijn de infanteristen. Het zwarte leger is inferieur in alle stukken. Het spel is onder dwang gemaakt door gevangenen in kamp Dachau. Het is een eenmalige productie. Wat een verhaal. Het Rijksmuseum heeft zich in haar keuze van voorwerpen... niet laten leiden door veelheid. Hoe minder, hoe beter. De kracht zit juist in het weglaten. Minder is soms meer. Hans Beum, morgen het ochtend humeur van Mart Smets... Katie Tanstal, Suddenly I Vijf voor half u luistert naar de Cairo op Radio 1. Het Amersfoortse, Amersfoortse PvdA-raadslid Mustafa Özcan... heeft het afgelopen jaar geen enkele raadsvergadering bijgewoond... of andere werkzaamheden verricht voor de gemeente. En volgens andere raadsleden woont hij en werkt hij in Turkije. Özcan, die uh, zegt dat hij ziek is... heeft de burgemeester van Amersfoort gebeld en wetenschap beloofd. Maar collega-raadsleden twijfelen daaraan en eisen nu een onderzoek. Ramon Smit-Alvarez, goedemorgen. Een goedemorgen, meneer Utjokomam. U bent collega raadslid, ook nog van de PvdA-fractie van uh, deze meneer Utjan. Ja, maar meneer Utjan is uh, uh, raadslid geweest voor GroenLinks en hij is nu uh, zijn eigen lijst begonnen. Dus uh, hij heeft niet bij de PvdA-fractie gezeten. Dat uh, ter, uh, ter verheldering. Ja. Um, uh, nee, meneer Utjan uh, uh, heeft nu wetenschap beloofd. Alleen uh, het punt is uh, uh, zijn komst. Uh, hij, hij is al bijna vier jaar uh, op en af uh, uh, slecht aanwezig in de gemeenteraad. Uh, al sinds 2008. Um, alleen het punt is, uh, uh, meneer Jan uh, woont mogelijk niet in Nederland. Um, hij uh, verblijft uh, vaak in het buitenland, werkt zelfs ook nog wel uh, naar uh, wat wij hebben begrepen voor uh, de Turkse overheid. Dus, hij uh, ja, hey, werkt ook voor gaan... de Turkse overheid, wat doet uh, hij daar dan? Ja, dat, uh, het schijnt dat hij uh, werkt voor het ministerie van Sociale Zaken in Turkije en daar trainingen geeft in uh, West-Turkije. Trainingen? Wat voor trainingen? trainingen Aan ambtenaren hoe, hoe om te gaan uh, met, met, met Nederland, maar ook met, met lokale casuïstiek. Ja? Tenminste, dat is wat wij begrepen hebben vanuit onze Turkse samenleving in, in, in Amersfoort. En leert u ze dan ook dat je vooral raadslid moet worden terwijl je in Turkije woont? Of? Uh, nou ja, dat, dat hoop ik niet, want uh, één is denk ik wel voldoende. Uh, maar alleen je kan het... dit? Hoe kan dit ja, nou? Nou ja, dit, dit kan als, als iemand een, een grote achterban heeft. Um, um, want meneer Udjan is niet alleen via GroenLinks eerst gekozen, maar ook eerder uh, door zichzelf. Hij was een eigen partij. Ja. Uh, en zo is hij ook in de gemeenteraad gekomen, al bijna twaalf ja. jaar lang. Ja. Um, alleen ja, uh, niemand, uh, niemand doet wat uh, op dit moment. Er zijn wel wat pogingen geweest. Meneer Udjan heeft nu weer beterschap beloofd. Hij uh, heeft beloofd dat hij uh, de 23 uh, april weer eens langskomt om daar maar weer even te gaan stemmen. Ja uiteindelijk, uh, of hij nou hier uh, wel of niet naar een vergadering komt, uh, dat is wel triest. Maar, maar wacht, uh... even, even een paar punten op een rij. Een gemeenteraadslid uh, dat gekozen is, hoort te wonen in de stad of in ieder geval de gemeente waar die raadslid is, toch? Dat klopt. Is Staat hij nog ingeschreven? Hij staat uh, ingeschreven. Heeft hij de... nog een huis? Uh, hij heeft een huis. Alleen is het hij daar is... nog wel eens? Nou ja, dat, dat, uh, dat is, uh, hij is er vaak niet. Uh, heel, heel veel ook lokale media, maar ook wij zelf zijn uh, wel eens bij meneer Utjan aan de deur geweest. Alleen dat uh, uh, hij was daar ook gewoon niet. Dus wat wij nu vragen is om uh, de burgemeester een ingezeten onderzoek te doen. Ja. Want je kan hier wel ingeschreven staan, maar dat betekent niet dat je hier nog feitelijk woont. Ja. En, en wat moet die burgemeester dan precies onderzoeken en hoe moet hij dat dan doen? Nou ja, daar, heb je, daar heeft hij bijvoorbeeld de sociale recherche voor. Hè. De, bijvoorbeeld onze uitkeringsgerechtigden uh, hebben ook zich aan regels te houden. Dus onze, onze dienst kan daar ook feitelijk onderzoek doen. Dus posten, uh, prullenbakken, doorzoeken en kijken hoe vaak iemand thuis is. Nou ja, dat is wel als je hier ingezetene onderzoek hebt. En het is een beetje wat, wat bijvoorbeeld belastingtechnisch is gebeurd... met uh, Guus Hiddink, uh, met België en Eindhoven. Hè. Hij zei ja. dat hij in België woonde, maar ja. feitelijk woonde hij in Eindhoven. Ja. Een, een andere discussie rondom een gemeenteraadslid in, in Arnhem. Uh, uh, nou, in diezelfde procedures, ook zo'n ingezetene onderzoek... willen wij naar meneer Udjan, omdat daar toch wel vermoedens zijn... dat hij hier gewoon niet woont. En dan zal hij zijn raadslidmaatschap uh, moeten opgeven. Juist, hoe lang duurt zo'n onderzoek? Uh, een paar maanden. En heeft de burgemeester al ja gezegd? Nee, nog niet. We wachten op zijn reactie en uh, dat is voor ons, uh, uh, uh, als, als die reactie er is, uh, wat hij ervan vindt, zullen we mogelijk een, uh, de gemeenteraad vragen om daar een, een oordeel te uh, te via via motie of uh, wat dan ook zij. Yes. Omdat we vinden dat uiteindelijk uh, raadsleden die uh, hier niet wonen... ...maar ook in feitelijk niet naar ra raadsvergaderingen toe gaan... ...die horen uh, hier niet te zijn, die kunnen beter thuis zitten... ...maar niet ja. in de raadzaal. Zijn zijn landelijk zo'n uh, zo, zo stuk of tienen die dit soort uh, praktijken aan de dag leggen. En nou doet uw partij landelijk uh, er iets aan om het probleem aan te leggen... ...want uh, Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid, voor uw partij is bezig met een wetsvoorstel... ...om dit soort uh, raadsleden te kunnen ontslaan. Ja, we zijn nu wel aan het einde van de raadsperiode. Straks zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen... en dan begint het circus weer van voren af aan. Dus ja. ik hoop dat dan de, de wet dan is aangepast. Goed, wat u betreft moet meneer Ussan dus worden ontheven van zijn positie... als raadslid en eerst moet daartoe een onderzoek worden ingesteld... om te kijken of die wel voldoende in Nederland is. Ik dank u zeer, Ramon dank smit Dank u, meneer Koppelman. Fijne dag. dag. Einde van deze uitzending, dames en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. Zometeen lijn 1, Jeroen Wielard. Dag meneer Koppelman, Kokkelman, we staan met de bus op de binnenplaats van uh, de, uh, de Academie voor Toerisme en Verkeer en HTV in Breda. En het gaat om vandaag over lessen in excelleren met een superman te horen op Radio 1. En ook te zien met de webcam, en dat allemaal straks in lijn 1. Eerst nu nog wat. Radio 1.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 Over de plofkraak in Amsterdam is weinig bekend. De politie wil er alleen over kwijt dat die kort voor half vijf vannacht werd gepleegd in de buurt van de Rijnstraat. En de Chinese economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 7,7 procent. Dat is minder dan economen hadden verwacht. De oorzaak is dat de Chinese consument minder uitgeeft dan verwacht. En juist de binnenlandse bestedingen moeten de groei aanjagen. Omdat China het minder moet hebben van de export. Dat komt door de tegenvallende vraag uit de Verenigde Staten en uit Europa. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met een file na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Zender en microfoon dragen wij nu over aan Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit Breda, binnenplaats van de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. En we gaan praten over excelleren. Het woord lag minister Plasterk heel erg op de lippen toen hij nog cultuur deed in Den Haag. Excelleren, we hebben er moeite mee in Nederland... We zijn zo graag bescheiden. En maar nu moeten we gaan excelleren in niet stomberen. Meneer Rutte zei het heel, heel excellent. Na het sluiten van het Tutsiakkoord. Al zijn er PVD'ers die dat helemaal niet zo excellent vinden. Maar weer een heel ander onderwerp. Excelleren. We hebben er expertise van buiten voor gehaald. Helemaal uit Twerp is hier Mark Sluisny! Applaus. Heel mooie, dank u. Mark was euh, lid van het Nationale Belgisch Davis Cup ten, team, ten, tennisteam in 1982. In 1988 zwom hij solo het kanaal over van Dover tot Kaplank. Nee, in tien en een half uur. En hij verbrak in 1994 het wereldrecord van 6 kilometer. En nog wat vanuit een hete luchtballon. Ik kan wel uh, nog een half uur doorgaan, Mark. Maar dat doen we niet, hè? Nee, nee, nee, nee, dank u. Waarom doe je dit nou allemaal? Tennis is toch genoeg? Ben je Kim gaan trainen? Ik had eigenlijk niet zoveel talent. Nee. En, en um, ik was op zoek naar uitdagingen. Um, het was ook uh, mijn manier om te groeien als mens. Ik heb ook uh, tijdens mijn carrière fantastische leraars en, en, en geweldige plaatsen gezien. En het is eigenlijk een, een, een pad geweest, een, een soort van verlichting. Ik ben ook erg gegroeid als mens, maar dan in de breedte. En dat doe ik tegenwoordig ook van alles zo aan om dat te, te, te verbeteren. Ik exceleer daar ook nog net niet in. Maar Mark, het is allemaal zo uh, heel erg tegen de en over de grens. Want je bent ook nog bezig geweest met de Great White Shark, de grote dikke witte haai van Steven Spielberg. Shark Wise heette jouw ontdekkingsreis. Daar was weer eens iets heel nieuws. Er is een film van gemaakt die vorig jaar is vertoond in de Belgische bioscopen. Ook op National Geographic. Grenzen verdwijnen. Dat is het in ieder geval. Ja, inderdaad. Um... Duiker, als er te licht is, is in de zee. Ja, ik, ik, eigenlijk de laatste jaar is het vooral, um, ging het vooral om... Um, om mijn angsten te overwinnen. Um, ik denk dat angst um, de grootste horde is... die ervoor zorgt dat je je dromen niet kan verwezenlijken. Nu, het kan kleine angsten zijn, het kan grote zijn. Het ultiemste angst dat we allemaal koesteren, bewust of onbewust... is bang zijn om dood te gaan. En, en hoe dichterbij dat je um, dat emotie kunt beheersen, hoe meer dat je die kunt controleren en aan de kant zetten, hoe vrijer je gaat leven. Het is leven met verachting. Nee, dat zou ik niet zeggen, want alles wat ik doe is enorm voorbereid. Um, ik ben altijd goed begeleid. Um, de de, de, ik, ik wil niet doodgaan. Ik wil leven, ik wil mijn verhaal vertellen. U wilt excelleren. Vorige week deed u dat uh, voor gezelschap van ondernemers in Nederland. Wat is de kern van excelleren, volgens Mark Lusky? Ik denk uh, het is vooral... Slus niet moet ik zeggen. <laughs> het is vooral um, op zoek gaan naar het maximum dat jij als persoon uh, kunt bereiken... Uh, ik, ik gebruikte een mooie zin helemaal op het einde van mijn uh, uiteenzetting. Uh, het was in Engels. It's not how good you are, but how good you want to be. Het is niet... Hoe goed dat je bent, maar hoe goed wil je zijn. Hoe goed wilt u zijn? 0800 1121. 0800 1121. Kunt erover meepraten. U kunt u angsten vertellen, u kunt uw grenzen vertellen... maar lijn 1 verlegt uw grenzen, ja. U uh, kunt erover mee tweeten op lijn 1. En uh, mailen naar lijn1apenstraatje ntr.nl. Tina, die wist er ook van. Excelleren, nooit ophouden. Tina Turner. Mark Slusny, die verbrak in 2000 het Belgische record aerobatics-delta vliegen. In 2002 van het Belgisch schermteam. Als eerste Belg ooit nam hij in 2003 deel aan de Rolex Sydney Hobart... een oceaan-zeilrace. In 2005 deed hij mee aan meerdere 24 uren autorace-wedstrijden... onder andere Daytona en de Nürburgring. En maar roepen, hoe bescheiden die slus niet? Ik vind het een ongelofelijke palmares... Zoals ze dat noemen. Dank u. Dank en wat, en, en, maar nu eens even over die haaien. Dat vind ik heel erg interessant. Ja. Wat heb je daarmee gedaan? Wat was daar de uitdaging? Of uh, de, of de uh, angst? Ja, eigenlijk... Uh, ik uh, heb een duikexpeditie geleid naar de Britannic. Het zustership van de Titanic. Uh, die zat op 120 meter diepte. Uh, toen ik terugkwam... was ik uitgenodigd op uh, een paar um, talkshows. En een van de vragen was... Wat is uw volgende uitdaging? Um, ik had toen een foto gezien van een man die dook met een witte haai. En ik vond het zo gaaf om dat verschil te zien tussen man en monster. Dat ik um, zei ik zou doodgraag met een witte haai willen duiken buiten de kooi. De volgende dag kreeg ik uh, telefoon van een klein uh, Belgisch productiehuis. Die gespecialiseerd was in onderwaterfilmen. En we zijn vertrokken. Dit raakt misschien het studiegebied van de dames van de hogeschool uit Breda... die hier in de bus zitten. Ze doen allemaal international media en entertainment. Sam, Vera en Bonnie. Eh, om te beginnen met jou, Bonnie. Wat vind je van het verhaal van Mark Slusney? Uh, ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik vind het ook heel bijzonder ja, dat hij zijn eigen grens verlegt... en zijn eigen angsten opzoekt. Want ja, iedereen heeft angsten. En Ik denk dat heel veel mensen... ook te bang zijn om die ja, onder ogen te komen, zeg maar. Sam, hoe inspirerend is dit allemaal? Ja, ik vind het heel erg inspirerend. Ik... Uh... Ik kan niet zeggen dat ik heel veel spannende dingen heb gedaan... maar dit is zeker wel een boost om iets nieuws te proberen. Vera, ben je ook voortdurend bezig om je grenzen te verleggen? Met excelleren misschien? Of vind je een zesje wel genoeg? Nou ja, ik moet helaas toegeven dat ik ook wel een beetje van die cultuur ben. Maar buitenschool probeer ik soms ook een beetje uit mijn comfortzone te raken. En Dat is denk ik wel een van de moeilijkste dingen die je, die je tegenkomt in het leven. Ja, daar gaat het over, hè. Uit de, ik dacht, vind ik nou zo'n fijne 21e eeuwse kinky term in lijn 1 ben ik ook voortdurend buiten mijn comfortzone. Maar ik slus niet. Daar gaat het over. Hè? Mensen, mensen uit hun verwende nestje. Absoluut. En, oh. en, en wat ik probeer te, te vertellen... is dat niet, niemand kan talent hebben voor alles. Dus het is onmogelijk om... Nou, Als ik dit zo lees, ben jij die uitzondering. Maar nee, juist tegenovergestelde. Als je, als je zoveel sporten doet... Dan ben je misschien sportief. Maar ben je niet een natuurlijke tennisspeler. Je bent geen natuurlijke zwemmer. Of een natuurlijke parachutist. Wat je wel kan zoeken. En dat kan iedereen. Is karakter. Doorzettingsvermogen. En focus. En als je dat vindt. Dan kun je buiten je comfortzone kunnen excelleren en kun je je dromen verwezenlijken. Ik vertelde net al: uh, Nederland heeft moeite met excelleren. We zijn liever bescheiden. Uh, we steken onze kop niet graag boven het maaiveld, toch, Sam? Nee. Wij durven dat niet. Nee, we zijn een beetje bang. Nee, want we willen, we willen niet dat de een beter is dan de ander. Dat zit er ook in. Ja. Oh, heb je het nog niet meegemaakt? Mm. Nou, je zult het meemaken zodra je exceleert. <laughs> nee, maar Bonnie, ken je dat niet? Ja, ik denk dat we allemaal een beetje bang zijn om bijzonder te zijn of anders dan iedereen. Ja. In Nederland zijn we graag een beetje ja, hetzelfde. Allemaal. Wat voor mentaliteit eh, krijg je wat dat betreft mee? Eh, eerst middelbare school en dan hier in Breda? Ja, dat is wel een groot verschil. Middelbare school is ook meer, uh, ja, iedereen hetzelfde. Iedereen wil er alleen maar bij horen, zeg maar. Ik vind dat bij onze opleiding, het echt, ja, iedereen krijgt echt de kans om zichzelf te zijn. En ik denk ook dat mensen dat veel meer zijn en veel meer durven. Dat iedereen zich heel erg gewoon op zijn gemak voelt en op zijn plek. Dat gevoel krijg ik in ieder geval. Vanuit de Brabantse comfortzone kun je, op deze, kun je deze school toch gebruiken? Denk ik als een soort vertrekhal. Dat is zeker waar, ja. Het is heel uitdagend, toch? Kijk Sam aan, ik ken, uh, kijk Vera aan. Ja, ik had dat eigenlijk een beetje... Dat was eerst mijn bezwaar, omdat ik hier zelf uit de buurt kom. Ik, ik woon naast Breda En dat, toen dacht ik eerst van, nou, als ik hier in Brida op school, naar school ga... Naar het vervolg uh, naar HBO, dan, dan vond ik eigenlijk dat ik nog steeds te dicht bij huis zat. En toen dacht ik van: is het wel uitdagend genoeg? Maar juist omdat je hier dan het internationale aspect bij onze opleiding, hij is volledig Engelstalig en je hebt kans om in het buitenland uh, dingen voor je studie te doen, stages waar te doen. Waar het niet zo regent in het buitenland. Precies, of waar het nu hopelijk ook uh, mooi zonnig en ander weer is. En dat, dat, dat, dat was wat mij eigenlijk wel over de streep heeft getrokken om, om, om dan toch hier in de buurt deze opleiding te gaan doen. Denk het ik. gaat om prikkels. Het gaat. Ook om wat Mark net zegt. Uh, jezelf leren kennen, uh, de uitdagingen, die grenzen. Uh, gebeurt dat hier? Ja, ik denk het wel. Want het, ten eerste dat een opleiding volledig Engelstalig is... was voor mij al iets van, daar moet ik wel heel goed over nadenken. Je moet je best doen. Want het is inderdaad de volledige literatuur. Alle boeken, ik bedoel, we hebben vanavond weer een tentamen. Het is spit in het Engels. Uh, research. Mm -hmm. Ja, en um, dat was wel even waarover ik nagedacht heb. Maar... Ik merk wel nu, nu ik hier een paar maanden op school zit... want ik ben eerstejaars, dat het toch wel... Um, uitdagend genoeg was. Want dat was inderdaad hetgene waar ik misschien het meest bang voor was. Dat het niet uitdagend genoeg zou zijn. Maar dat, dat is het wel zeker. Niels Bosman die mailt, een van onze vaste trouwe mailers. Als je wilt excelleren, moet je wel weten waar je naartoe wilt excelleren. Daarnaast leven, nogal, leven we nogal in een moedcultuur. We moeten van alles. Maar is dat echt nodig? We worden er voornamelijk depressief van of krijgen burn out ja, Dat is natuurlijk ook... de kern van uh, ja, de andere kant van de medaille, zou ik maar zeggen. Want dat is ook heel veel publiciteit over de laatste tijd. Al die studenten die het gewoon niet meer trekken. Mark Slusny. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dat is een reëel probleem. Ja, ten eerste wil ik zeggen, het is niet een probleem alleen maar in Nederland. In België, in alle landen. Um, uh, ik denk dat mensen bang zijn om inderdaad iets anders te doen. Om nee te zeggen... Of om juist ja te zeggen, uh, um, ik probeer mijn kinderen ook uh, een educatie te geven. Dat... Welke kinderen bedoel u? Ik heb uh, een zoon van vijf en een dochter van elf. Mm -hmm. um, en ik probeer hun hun um, eigen beslissingen te laten nemen en niet gewoon nee te zeggen. Dus meestal, uh, een kind is bang om iets te doen. Daar komt die angst weer. Te... De... En waarom is, ze, is hij of zij bang? Ze heeft het nooit gedaan. Hoe weet je dat je bang bent om te gaan zwemmen met haaien... als je dat nooit hebt gedaan? Maar moeten de kinderen uh, noodzakelijk naar de haaien? Ze moeten niet naar de haaien... maar ze moeten niet met dat soort van angst opgroeien... en dan bepaalde ideeën hebben die eigenlijk niet, niet echt zijn. Maar dan die problematiek. Hè? Er is onderzoek naar gedaan, veel publiciteit over in Nederland. De studenten hebben het gevoel dat ze opgejaagd worden en kunnen niet meer. Sam, herken jij dat hier? Ik moet uh, toegeven dat ik daar uh, soms wel uh, mee te maken heb gehad, ja. En Bonnie? Ja, soms ook wel, ja. Het is uh, soms heel hard werken. Maar de vraag is, is dat erg? Ja, ik vind dat niet erg, want ik weet dat het ja, ergens toe leidt... en dat het zin heeft om hard te werken, omdat je dan meer leert. En... Ja, dus ik denk dat, dat je wel nodig hebt om gepusht te worden soms. Ja, je, je, je, je, je hebt dat doel ook. ja. De kunst Mark. is eigenlijk uh, het geluk he, te hebben om, om uh, goede leraars of, of, of professoren of begeleiders die jou inderdaad kunnen stimuleren of motiveren de juiste knoppen te drukken. Wij zijn allemaal anders. En de kunst van een leider of van een, een trainer is, is zijn pupil het maximum uit zijn eigen te kunnen halen. Maar iedereen is anders. Maar dan gaat het dus over maatwerk. Iedereen is, iedereen, iedereen is anders. En dat is dan een, een beetje een probleem... als je een algemeen dwingende cultuur de mensen oplegt. Ja, maar dan moet je tijd maken. Als jij de leider wilt zijn... moet je tijd maken. Wil je het maximum de huid halen? Ik heb met verschillende nationale teams gewerkt. Zelf meegedaan in verschillende sporten. En we hebben... ...gelukkig enorm goede resultaten behaald. Welke noem, ik, noem eens? Uh, ik was Olympisch uh, goud, daar staan jullie nee, nog niet nee, op bekend nee, nee, in maar, België. maar, maar wij hebben, wij hebben, onlangs ben ik kapitein geweest van de team. Mm. Dat was twintig jaar geleden dat wij nog gekwalificeerd waren voor de WK... Uh, ik maakte de deel uit van het Belgische scherm-Olympische team. We zijn achtste geëindigd op de, op de wereldkampioenschap. Ook sinds 1945 of 1946. Hebben ze bij de Rode Duivels uw telefoonnummer niet, uh, Marksosny? <laughs> ik ben het geen Belgisch grote voetbal. Het Belgisch voetbalteam? <laughs> ik, uh, ik, uh, ik heb niet veel voetbal gespeeld. Als nee, vandaan. maar dat, dat is helemaal niet ja, nodig. Tuurlijk, want in tuurlijk, de kern ja. gaat het uh, over bezieling. Klopt, inderdaad. En we hebben het al over uh, bezieling door gerichtheid, daar komt moeten, moeten niet in voor, geloof ik. Nee, nee het, het, het, het, de kunst echt is het willen van, vanuit jezelf... en gestimuleerd worden van buitenuit. En, en dat combinatie zorgt ervoor dat je je grenzen kunt verleggen... dat je dat heilig vuur kunt vinden die jou de richting wijst... Ook belangrijk, de passie, de hartstocht. Het moet ook ergens vandaan komen. Voor degene die denken dat die Slus nou uh, steenrijk wordt... van het meezwemmen met de witte haai, dat is niet waar. Want hij heeft ook um, gestudeerd in de handel gewoon. Business gedaan in suiker, koffie en cacao. Ja, klopt. Ik heb, uh, ik heb business administration gestudeerd in Amerika. Maar wel dankzij uh, sport. Ik had een uh, tennisbeurs... Toen dat ik uh, 18 was, um, uh, ben ik uh, vier jaar in Illinois gaan studeren. Bij Bolletierry? Uh, eerst bij Bollettieri. Uh, grote, mijn... beroemde tennisser. In, in de goede oude tijd. Ja. Uh, en dan naar Unif. Uh, en ben ik gaan werken in Londen uh, als trader in commodities. Ja. En dat doet u nog steeds of niet? Nee, uh, ongeveer een uh, zes, tal jaar geleden heb ik uh, mijn zaak verkocht... En ben ik meer en meer uh, bezig geweest met mijn passies. Ja, en dan even die passie was bijvoorbeeld... de vestiging van een nieuw wereldrecord in uh, dik 15 minuten, bijna 16. In de vertical run discipline. De vertical run. Langs de gevel van het gebouw in Brussel naar beneden rennen. Zullen we dat zo meteen ook even hier doen? Uh, de... Dat was een mooie uitdaging. Een beetje, mensen moeten dat voorstellen als, als Mission Impossible-stijl. Langs de buitenkant... Um, met je gezicht naar beneden en, en, en je, je voeten tegen de gevel. Um, een maar soort dat, van rappel. Is dat echt verticaal? Volledig verticaal. Zeer indrukwekkend. Ja, maar dat kan helemaal niet? Ja, tuurlijk. Je bent wel vast met een koord. Ah, okay. en, en, en je doet een soort van uh, rappel uh, naar beneden. Um, maar in plaats van met je rug, dan met je buik en je gezicht, uh, je loopt naar beneden. Ja. Dat is possible. Waarom hebben ze van James Bond nog nooit gebeld? Een paar jaren terug heb ik wel een, een stunt gedaan voor hun. Dat was een soort van basejump. Van, een, van een, een rot springen en dan in een vliegtuig terechtkomen. Ja, en dat vliegtuig wordt dan ondertussen achtervolgd door een witte haai natuurlijk. Ja, nee, dan, dan moet ik... Allez, ik, ik, ik heb de, de volgende scène niet gedaan, maar James Bond springt in dat vliegtuig um, nadat hij gebasejumpd heeft. Oh, je hebt de stunt gedaan. Ja, ja, dat klopt. zit in de film? Ja. Meiden, Hey. Welke film was het trouwens? Um, uh, een goede vraag, dat was Pierce Brosnan, maar ik ben de naam vergeten. Oh, het was nog met Brosnan? Ja, ja, dat was een tijdje geleden. Oh, nog niet met die andere working class hero die we tegenwoordig hebben. Meiden. Dit is toch wel geweldig, hè? Hey. Ja, ik zit hier met een hele grote glimlach op mijn gezicht uh, te luisteren. <laughs> het is niet dat je dat nou hier onderwezen krijgt, maar het is wel inspirerend. Dat is, dat is zeker waar. Het is uh, een andere kijk. Maar Slasny, een maatje die mailt... Welke les heeft u de ondernemers vorige week gegeven? Um, het ging inderdaad over um, verleggen uit hun comfortzone um, op zoek gaan naar een uitdaging. En wat merkt u dan? Van ik, die ondernemers? Het was uh, zeer positief onthaald. Ja. Um, het was ook voor mij tamelijk indrukwekkend. Want het was de eerste keer dat ik uh, voor 2000 man moest spreken in de, de Beatrix Theater. In Utrecht? In Utrecht. Um, en vooral de laatste dag um, was er een, een signeersessie, want ik, ik heb ook een Verschillende boeken geschreven. Ja. En uh, dat was de eerste keer dat ik een beetje interactie kreeg met de mensen die, die daar zijn geweest. En uh, ik, vond het, ik vond het super, want um, het, het is natuurlijk gemakkelijker om jonge mensen te inspireren, omdat ze niet 20, 30 jaar ervaring hebben. Maar om, om ondernemers te kunnen motiveren, um, moet je wel. Uh, het juiste kunnen zeggen. Maar die ondernemers in Nederland hebben te maken met hele duidelijke actuele grenzen. Namelijk de crisis. Er kan een heleboel niet. Daar zoeken ze oplossingen voor. Waar daar, kreeg je daar ook vragen over? Niet zozeer over het, het technische aspect ervan. Uh, meer over... Het ingesteldheid, de mentaliteit. Niet somberen, zei onze premier Rutte. Dat is natuurlijk een groot probleem in eh, ondernemend Nederland. De crisis eh, werkt ontmoedigend. Het gaat er juist om, om daar tegen op te treden. Om daar bezieling in te vinden. Het is allemaal eigenlijk ook psychologie. Ja, absoluut. Maar, maar het leven is psychologie. Het, het ultieme vraag is wat zitten we hier te doen. Um, zeer moeilijk om die te beantwoorden. Ja, dat dus is heel we... inspirerend in de bus, hè? 0800 1121, 0800 1121, praat maar mee. Want je kunt nog even met deze belangrijke inspirator in gesprek. Het is belangrijk dat je doelen stelt. Ja. Verschillende doelen. Korte termijn, middeltermijn, maar lange termijn. Maar ik ben termijn. ondernemer en ik heb, uh, ik heb geen geld meer. Of ik heb geen afnemers meer. Ik, uh, verlies, uh, ik verlies Ik ga je een, een, een zeer snelle, korte anekdote vertellen. Twee jaar geleden is een jongen bij mij geweest. Hij wou het Atlantische Oceaan overroeien. En hij vroeg of dat ik het met hem zou willen doen. Uh, ik heb erover nagedacht, maar ik zat het, zag het eigenlijk niet zitten. Dat was negen weken aan een stuk. Um, en hij, dan toen vroeg hij mij, kun je mij helpen met sponsors? En ik vertelde hem dat 90% van mijn uitdagingen... op een of andere manier heb ik zelf moeten financieren. En als hij het zou willen doen, dus dat overtocht... stelde ik voor, als hij de centjes niet had op zak dat hij misschien zijn auto zou moeten verkopen of een lening. Eén keer dat je bezig bent, één keer dat de locomotief draait, dan zul je zien dat er passagiers aan boord komen. Hij heeft geluisterd, hij heeft een partner gevonden, een mede roeier. Die jongens hebben inderdaad hun, hun auto's, ze zijn gaan terug gaan wonen bij hun ouders, hebben het Atlantische Oceaan overgeroeid. Ze zijn dan uitgenodigd geweest op een televisieprogramma. En een van de jongens werkt nu voor tv. Waar? In België. Voor iWorks. Oh, niet voor Woestijnvis, die nee. andere grote... Nee. Nee. Ja, goed, dus van het een komt het ander. Maar, dus maar naast... je moet het willen en je moet het echt willen. Als je wacht totdat de mensen bij jou komen, gaat het niet gebeuren. Je moet op zoek gaan. Maar dat is ook voor ondernemers die eventjes vastlopen in het verhaal van de crisis. Het is dus niet alleen de psychologie, maar het, en, en, en ook niet, je leert het ook niet op school. Het gaat over inventiviteit, over creatief zijn. En een open oog. Absoluut, absoluut. En dan moet je je ook afvragen, waarom wil je het doen? Ik, ik ben geen voorstander om het te doen alleen maar voor geld. Doe het voor, voor, voor meer. Doe het omdat je het graag doet. Doe het omdat je mensen kunt raken. Doe het omdat je misschien mensen kunt inspireren. Doe het omdat het jouw passie is. Maar niet alleen maar voor roem en glorie of voor macht. Dat is niet belangrijk. Ik, denk, ik zeg altijd dat het ook heel belangrijk is hoe rijk je bent in je hoofd. Dat deze investeringen, dit soort prestaties, je ook gewoon als mens... niet financieel verrijkt, maar gewoon mentaal. En dat heb ik gezegd in het begin. Dit is een beetje een... een kwestie een geweest, een, een reis... een zoektocht naar verlichting. Merkte je aan de ondernemers in het Betrisgebouw dat ze ook verlicht naar buiten gingen? Ik merk in ieder geval dat... Uh, dat ze enthousiast waren. Uh, ik heb uh, ook mails gekregen... En, en, en, en mensen zijn bij mij gekomen... om mij te bedanken en... en dat is waarom dat ik het doe. Ik doe het voor mijn eigen, want ik vind het geweldig... de sporten dat ik beoefen. Maar ik heb nu de laatste jaren een enorm positieve energie gekregen... door, door mensen um, ook te kunnen inspireren. Ja, dat is mooi. Um, wat is het volgende doel? Um, de gevel van Belga Kom naar boven rennen? Nee, nee. Ik, um, ik heb uh, iemand ontmoet verleden zomer. Uh, een zeer goede duiker, een grotduiker... En we spraken over diepduiken. En uh, het diepste dat ik toen ooit had, ben ooit geweest... is naar 120 meter met de Britannic. En nu naar de Titanic duiken. En nu is de bedoeling om een, een nieuw record te breken naar 200 meter diepte. Veel verder kan het ook niet. Het kan zonder, verder. Zonder de jongens vissen. hebben de wereldrecord is 300 meter. Uh, maar van de vijf man die ooit rond de 300 meter hebben gedoken... leven er nog maar twee. Niet doen... Maar maar 200. Into the deep, het heeft zijn grenzen. Meiden, wat heeft dit jullie geleerd? Dit half uurtje hier, Vera, aan te beginnen. Ja, nou, ik sluit me daar wel bij aan. Het is dat, dat mensen te snel uh, het, hun weg willen uitstippelen. Ze willen alles al een beetje voorbereid hebben, veilig. En uh, de, de, de, geen andere risico's mogen er op het pad komen. En uh, dat, dat is ook precies hoe ik erover denk eigenlijk. Van Durf een keer iets anders te doen. en Ga niet op de bank zitten wachten tot het op jou afkomt. Maar uh, ga zelf de wereld in. Sam nog even. Ja, ik uh, ben heel erg geïnspireerd, zal ik maar zeggen. <laughs> ik, uh, ik heb altijd al wel tegen mezelf gezegd van... Doe eens een paar gekke dingen in je leven en ik ben... Uh, nu zeker van plan uh, om er een paar te gaan uh, uitvoeren. Bonnie, nog heel kort, vlak voor het eind van de uitzending. Ja, ik denk dat het altijd goed is om je grens te verleggen. En ja, dat leer je hier ook wel echt van. Dat, het, ja, dat je daar zelf heel veel van, van leert. En een, ja, gewoon leven, zeg maar. Leven. Bezield. Dat hebben we gehoord van Mark Slusny. Er is iemand die zei... in de Tweede Wereldoorlog konden we uit een koffer met een zendetje Engeland halen. In 2013 halen we uit een radiobus. Alleen Hilversum al niet. Excuses voor die slechte verbinding. Maar bezield, dat was het wel. Toch? Elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts. De spin.